Enkele weken geleden, dames en heren, stonden ze nog in de protestantse kerk, waar ik en nog veel andere getuigen waren voor een de de markt van een wonder schone wereldconcept. Vandaag zijn ze terug in ons binnen, en brengen ze nog twee succesnummers uit hun laatste concert tegenwoordig. Wolk in air, een met tekst van Howard Breek, geschreven voor de animatiefilm de Snowman uit 1982, ook in de boek uit 1978 van de Raymond Briggs. Het tweede sfeervolle kerstlied dateert uit 2008 en draagt de titel Winterzon. Geschreven door twee songwriters en vandaag gezongen door één koord, it All Inko. En dat allemaal onder de verleiding van Arja Boesin met de piano, Theo Wijnen.